11 uur, het LOS-journaal, door Alt Megens. De botsing van twee treinen in Amsterdam is waarschijnlijk veroorzaakt... doordat de machinist van de sprinter door een rood sein reed. Dat schrijft minister Schulz van Hagen in een brief aan de Tweede Kamer. De eerste bevindingen van het onderzoek van de inspectie leefomgeving en transport... wijzen erop dat de sprinter een rood sein heeft gepasseerd. Verder onderzoek moet uitwijzen of die voorlopige conclusie bevestigd kan worden, schrijft de minister. Vanochtend berichten de Volkskrant en de Telegraaf al dat het zeer waarschijnlijk was dat de machinist van de sprinter een rood sein heeft gemist. Bij het ongeluk zaterdag raakten meer dan 100 mensen gewond en overleed één vrouw. Op allerlei niveaus wordt overlegd over de politieke situatie nu het Catshuisberaad is mislukt. Het kabinet is sinds vanochtend vroeg bij elkaar. En aan het begin van de middag praten de fractievoorzitters samen met Kamervoorzitter Verbeet. Ook de VVD-fractie is bij elkaar en andere fracties vergaderen later. In Den Haag gaat iedereen ervan uit dat er verkiezingen komen, maar wanneer is onduidelijk. Ook is onbekend wat er in de tussentijd zal gebeuren. In elk geval moet de begroting voor volgend jaar worden voorbereid. En mogelijk zoekt het kabinet steun bij andere dan de regeringsfracties voor bepaalde concrete maatregelen. Premier Rutte zal na het kabinetsberaad koningin Beatrix informeren over de stand van zaken. Eurocommissaris Nelly Kroes heeft gezegd dat Nederland voor het eind van de maand een plan op tafel moet leggen om het begrotingstekort terug te brengen. Een intentieverklaring dat Nederland het gaat halen in 2015 is niet genoeg, zei Kroes. In het NOS Radio 1-journaal zei Kroes dat minister De Jager onlangs nog concrete plannen heeft toegezegd. Zij herhaalde nog eens dat PVV-leider Wilders ongelijk heeft door te zeggen dat Europa Nederland een dictaat oplegt. De Europese begrotingsregels zijn onder meer door de Nederlandse regering opgesteld en Brussel voert die uit, zei Kroes. Ze noemt de lezing van Wilders over deze kwestie dom en onwaar. Anders Breivik heeft excuses gemaakt aan enkele van zijn slachtoffers. Het was volgens hem niet de bedoeling om bij de aanslag op het Noorse regeringscentrum mensen te verwonden die niets met de politiek te maken hebben. Ook noemde hij in de rechtszaal twee doden bij naam. Zij hadden niets met de ministeries van doen, zei Breivik. Hij zei verder dat hij geen excuses aanbiedt aan de andere slachtoffers. Die waren volgens hem politieke activisten. Het is de zesde dag van een proces tegen Breivik Hij staat terecht voor de bomaanslag in Oslo, waarbij in juli acht doden vielen... en de aanslag op het eiland Utoja, waarbij, waarbij hij 69 mensen doodschoot. Een vliegtuig van Corendon is vanochtend vroeg getroffen door de Bliksem. Het toestel moest daardoor kort na het opstijgen terugkeren naar Schiphol. Daar is het veilig geland. Er zijn geen gewonden. Het vliegtuig met 162 passagiers aan boord was onderweg van Amsterdam naar Faro in Portugal... Op Schiphol bleek dat de schade aan het toestel te groot was om de vlucht te hervatten. Het was onder meer verf van het vliegtuig afgebladderd. De passagiers zijn vanochtend met een ander toestel alsnog naar Faro gevlogen. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. Een trekken over. Later vanmiddag volgt vanuit het zuidwesten regen. De temperatuur die stijgt bij matige zuiden tot zuidoostenwind naar een graad of 13.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 Je zou geen wasmiddel meer nodig hebben als je overgaat op het gebruik van een wasbol. Is dat echt zo? En we krijgen meldingen dat verzekeraars, tegen alle afspraken in... toch kosten rekenen voor het oversluiten van een woekerpolis. Vanavond in radar, half negen, bij de tros, op Nederland 1. Als u even geen zin heeft in omgevingsgeluiden, sluit u de ramen van uw Audi. Maar wat doet u als u alleen maar schone lucht naar binnen wilt laten? Dan maakt u een afspraak voor erco-onderhoud bij uw Audi-dealer.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 Met Felix Meurders. Goedemorgen. De radiostilte is voorbij en dat heeft u gemerkt. Na het mislukken van de onderhandelingen in het Katsaars... was er dit weekend een hoop ach en wee. Onze economie zou het zich niet kunnen permitteren... om nog maandenlang te wachten totdat er orde op zaken wordt gesteld. Maar inmiddels gaan er ook andere stemmen op. En die heert u zo. Hier. En nog meer verkiezingen dit uur, die in Frankrijk. De eerste ronde voor het presidentschap draaide uit op een overwinning... voor de socialist Hollande. Op 6 mei gaat het erop of eronder. En dat wordt beslist geen eitje voor de zittende president Sarkozy. Dat is wel duidelijk. Maar Sarko is niet zomaar verslagen. Ik praat erover na en op vooruit met de Franse socioloog Laurent Chambon. En wilt u de film aan u voorbij zien trekken? Surf naar degids.fm. De kiezer is aan zet, maar die verkiezingen die komen pas na de zomer. Rutte en Verharen zijn woedend dat de PVV dit op ze geweten heeft... want onze economie zou het niet aankunnen... om nog maanden op extra bezuinigingen te moeten wachten. Maar is dat zo? Zijn de economie, ook sommige groepen in onze samenleving... niet beter af met een ander akkoord? Daarover praat ik met voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten... met het PvdA-kamerlid Ronald Plasterk... Hoogleraar Openbare Financiën Harry Verbon, Jan Nagel van 50PLUS... en parlementair redacteur Peter K. Allemaal goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Okay. goedemorgen. Meneer van der Kolk, een rondendansje zaterdagmiddag? <laughs> nou, nee, eerlijk gezegd niet. Uh, en ik vertrouwde het eerst ook niet. Ik denk, ach, uh, wat weer een schijnbeweging uitgehaald. Uh, maar later bleek het toch zo te zijn. En ik kan niet ontkennen inderdaad, van dat ik dacht, yes, uh, ze zijn dan toch gevallen... Uh, want ja, dit kabinet uh, met de maatregelen die al genomen zijn, of althans die men, uh, waar men toen besloten heeft met wat er nog bij zou komen, dat zou de crisis in Nederland alleen maar verergeren. Meneer Verbon, had u ook zoiets van yes? Ja, inderdaad. Ik denk inderdaad dat het pakket wat, uh, wat we nu dus allemaal kunnen zien, dat dat inderdaad, uh, en wat het CPB ook heeft uh, toegegeven in haar berekeningen, dat het alleen maar tot uh, negatieve gevolgen voor de economie zou hebben geleid. Meneer Plasterk, hoe dacht u? Zaterdagmiddag. Nou, ik vind het eigenlijk ook alweer wrang. Natuurlijk is het goed dat ze ermee stoppen. Maar als ze dat nou vier weken geleden gedaan hadden, toen er ook op aangedrongen werd... Euh, dan was er nog wel de gelegenheid geweest om voor de zomer verkiezingen te houden. Dan hadden we meteen de kiezers het kunnen laten uitspreken over de plannen. En nu wordt het allemaal heel ingewikkeld. Iedereen ging er in dit akkoord flink op achteruit, meneer Van der Kolk. Laag betaalde, uitkeringsrechten er meer dan de hogere inkomens. Moet er wat u betreft heel anders worden bezuinigd? Ja, het is ook de vraag uh, of er inderdaad ook alleen maar bezuinigd uh, moet worden. Uh, niet alleen het tempo waarin het gebeurt, maar ook of het alleen maar bezuinigd moet zijn... Wat ons betreft uh, kan je ook uh, praten over uh, gerichte lastenverhogingen. Um, en overigens ook dat met het oog op het feit dat de pakketten die al op tafel liggen... en mogelijk doorgevoerd zouden worden... eenzijdig ook uh, de last bij de burger neerleggen. En dan met name ook nog die burgers die niet zoveel in, uh, in de portemonnee hebben. En dat betekent bijvoorbeeld dat wij zeggen... je kunt al op heel korte termijn maatregelen doorvoeren... die leiden tot een verhoging van de vennootschapsbelasting met een paar procentpunt. Je kunt de vermogensrendementsheffing kan je in ieder geval verhoging, verhogen. Uh, je kunt inderdaad iets doen. Dat zat geloof ik wel in het pakket met de BTW. Maar dan vooral op luxe goederen. Uh, kortom, er zijn ook maatregelen die anders gericht zijn. Eerlijker gericht zijn. Maar die niet alleen bezuinigingen behelzen. Maar ook gerichte lastenverzwaringen. Uh, nou ja, daar is tot op dit moment niet voor gekozen. En ik hoop in ieder geval maar dat de kiezer zich straks zodanig uitspreekt... dat de partijen in ieder geval komen die daar wel meer geloven u noemde het op Volkskrant online een bizar akkoord, waarvan Wilders gelijk had dat hij het afwees. En de economie dan, waar iedereen zoveel vreest? Nou ja, ja, dit, dit pakket, uh, het CBU heeft doorgerekend. dit pakket heeft negatieve effecten voor de economie. Dus dat is heel bizar, dat je de begroting op orde wil brengen... en daardoor de economie uh, een slag toebrengt. Want hoeveel moest er bezuinigd worden? Nou uh, volgens het kabinet dus 14 miljard. En volgens mij is 3 tot 6 miljard al voldoende. Kijk, wat, waar het om gaat is dat die begroting inderdaad weer zo rond de 3% komt te liggen. Dat, dat gebeurt al vanzelf in 2015. Zitten we nog iets boven die 3%, 3,3 om precies te zijn. Nou, die 3 tiende procent, dat is dus eigenlijk het probleem, bij mijn idee. Dat is, dat is het, in feite maar 2 miljard. Nou ja, goed, als je daar dan een eindje onder wil zitten, doe je iets meer. Doe je 6 miljard bijvoorbeeld, maar daar kan het gewoon bij blijven. Dus 6 miljard bezuinigingen was op zich al voldoende geweest. Hoe je dat precies doet, is dat natuurlijk weer een andere vraag. Maar in ieder geval 40 miljard... waarvan dan ook nog een heel groot deel... gewoon weer door de economische effecten verloren gaat... dat heeft CPB ook uitgerekend. Hoe groot is dat deel? Nou ja, als ik het CPB mag geloven, is dat deel iets van 8 miljard dat er gewoon weer wegcijpelt. Dus je bezuinigt 14 miljard en 8 miljard cijpelt er weg. Ja, 8 miljard cijpelt je weg en gaat gewoon weg door economische effecten. Een deel daarvan komt ook weer door dat men belastingen weer gaat verlagen op een gegeven moment. Het is echt heel bizar. Dus de BTW wordt verhoogd, was de bedoeling. Maar dan vanaf 2014, omdat... Kijk, het probleem is eigenlijk, er is een hobbel in 2013. Een hobbeltje, moet ik eigenlijk zeggen, in de begroting. Negatief hobbeltje. Nou, dat hobbeltje wil men dan even wegwerken... door de BTW te verhogen. Dan is dat hobbeltje verdwenen. En dat is ook eigenlijk helemaal niet meer nodig om te bezuinigen. En dan gaat men weer de belasting verlagen. Nou, iedere eerstejaars-econoom weet dat het heel slecht is... om die belastingtarieven maar heen en weer te laten schieten. En dat is dus eigenlijk wat dit kabinet van plan was. Meneer Plast, ik het minderheidskabinet... Het rekent nu op u, op de PvdA, om toch nog het een en ander voor elkaar te krijgen voor 30 april, waarop de begroting moet worden ingeleverd in Brussel. Krijgen VVD en CDA uw medewerking daarvoor? Ja, volledig, want we hebben een begroting al ingeleverd. Dus je ook komt met uw bezuinigt. eigen begroting? Ja, dat is een hele goede begroting. Ja, twee weken geleden heeft Samsung die gepresenteerd. En als men zegt, en daarin wordt dus ook wel degelijk bezuinigd... want dat moet wel gebeuren, ook in een vlot tempo. Niet helemaal volgend jaar tot aan die 3 procent. Dus zoals Van net ook zei, dat, dat is ook onverstandig om te doen. Wij bezuinigen zo'n zo 9 miljard in, in dat jaar. En daarna gaan we heel snel uh, gewoon richting 0%, wat het uiteindelijk ook zou moeten worden. Uh, en, en dat is een heel verstandig pakket. Dat gaan we ook aan de kiezers voorleggen. Maar als, als, als CDA en VVD nu misschien ook een beetje bescheiden geworden door deze ervaring, zeggen van nou ja, daar willen wij ook aan meedoen. Dan is dat natuurlijk prima. Als CDA en VVD akkoord gaan met wat u voorstelt, dan is er verder geen vuiltje aan de lucht. Dan is er geen vuiltje aan de lucht. Nee, maar goed, ik nee, zeg, maar nou, het, nou hoorde ik Samson zeggen dan dan dat dan bijvoorbeeld de... over de hypotheekrenteaftrek moet toch echt de kiezer gaan. Dat heeft u ja. ook voorgesteld in uw Zeker. plannen? Zeker. En hij wilde ze nog eigenlijk een paar maanden wachten, Samson. U ook? Nee, nee, wij, deze plannen die, we, die, die leggen wij graag aan de kiezers voor. Maar als men zegt uh, vanuit CDA en VVD... van nou, we vinden ze zo erg goed, zo fantastisch goed... dat we ons er nu al aan willen verbinden voor 2013... Dan, dan, dan, dan kunnen ze dat doen. Ik benadruk dat een beetje omdat ik gisteren de heren... in verschillende televisieprogramma's zag zeggen van... ja, we hopen maar dat de oppositie nu zijn handtekening zet... voor wat wij in het kathuis hebben zitten bekokstoven. En dan denk ik, ja, dan, dan had je dat toch echt... op een andere manier moeten aanpakken. Peter K. Pechtel, D66, slop, ChristenUnie... Je hebt al diverse malen gezegd dat de Kamer nu het initiatief moet gaan nemen. Hè? Beiden zien sommige maatregelen in het mislukteakkoord wel zitten. Dan lees ik in de Telegraaf vanochtend dat Buma van het CDA... al eerder aan het bellen is geweest met D66, met de ChristenUnie en met GroenLinks. Alles bij elkaar zijn dat 77 zetels. Zou dat een reële optie zijn om nu snel maatregelen door de Kamer te loodsen? Ja, um, wat ik hoor wordt er erg, erg hard gewerkt aan die zogenaamde Kunduz-oplossing. Dat wil zeggen... De partijen die met elkaar het uh, Koendoes-akkoord, de, de, de troep naar Koendoes hebben gestuurd, die willen nu ook samenwerken. Dat zijn inderdaad GroenLinks, D66, ChristenUnie en dan CDA en VVD. En die zouden met elkaar een pakket uh, klaar kunnen leggen wat in de buurt komt van die Europese norm, van die 3%. Dus ik, ik denk dat dat de streven is, ja. En meneer Pechtold, dan heeft u het nakijken. Uh. Je bedoelt eigenlijk plastic? Pl plastic, ja, sorry. Ja. Dat is wel een komische vergissing. Ja, ja, ja. ja. Meneer ja, ja, de GroenLinks heeft nadrukkelijk eerder gezegd uh, dat ze uh, niet uh, volgend jaar die begroting uh, uh, binnen die 3% willen brengen, omdat ze dat onverstandig vinden. Uh, nou, ik zeg uh, niet dat het op 3% uitkomt, hoor. Ik denk dat dat wat uh, ruimer zal zijn, wellicht. Maar, maar strek... die variant die is: dat is een optie. Nou ja, goed, kijk, er komen nu verkiezingen aan. Dus iedereen moet zich goed realiseren dat als, kijk, als GroenLinks nu, nu CDA en VVD aan de meerheid helpt... Dan, dan wens ik ze veel succes bij, bij de stembus. Dus ik denk dat ze daar toch wel even goed over zullen, zullen nadenken. Vooral omdat ze het inhoudelijk ook onverstandig altijd hebben gevonden. Dus maar goed, dat we zullen het zien. Ik ga zo even naar de maatregelen toe. Eerst even naar uh, mogelijke controversiële punten... Uh, die niet aan de orde kunnen komen op het moment dat een kabinet dimensionair is. Peter Kee, uh, daaraan voorafgaand. Deze verkiezingen komen voor sommige partijen, denk ik, veel te vroeg. Onder andere voor de lijst Brinkman. En niet te vergeten voor het CDA, want die hebben nog steeds geen lijsttrekker aangewezen. Ja, het CDA heeft een groot probleem. Uh, je zag het ook aan Maxime Verhagen toen hij het kasthuis uitkwam. Wie was er het meest teleurgesteld? Wie was er het meest emotioneel eigenlijk? Dat was Maxime Verhagen. Misschien omdat hij besefte dat zijn eigen politieke carrière tot een eind kwam. Maar ook natuurlijk, omdat hij besefte dat zijn partij er verder weg het slechtst voor staat van alle partijen. Ja. En zij moeten nog op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. En ze moeten nog gaan bedenken hoe ze dat gaan doen. De komende hoe gaan tijd. ze dat doen dan? Uh, nou, ik weet toevallig dat de woensdagavond, nadat de eerste beraadslagingen zijn geweest in het kabinet vandaag en morgen uh, in de Kamer... woensdagavond komt het daagsbestuur bij elkaar van het CDA en gaan ze beslissen, be gaan ze be be met elkaar bespreken wat de procedure wordt. Er zijn twee varianten. Of er wordt een lijsttrekker aangewezen. Of, wat mij veel interessanter lijkt natuurlijk, er, er komt een verkiezingsstrijd zoals we die gezien hebben bij de Partij van de maar Arbeid. Maar mevrouw Peter, om de voorzitter van het CDA heeft al gezegd er wordt een lijsttrekker aangewezen. Punt uit. Ik denk niet dat ze dat op eigen gelegenheid kan bepalen. Haar stem zal belangrijk zijn, maar ik weet dat er binnen het CDA... echt gekrakeeld is, echt verschil van mening is... over de manier waarop ze die uh, lijst gaan uh, kiezen. En dat er veel mensen zijn voor zo'n keuze. Het voordeel daarvan is dus namelijk dat je heel erg de aandacht naar jezelf toetrekt. Dus uh, de PvdA heeft er ook, ook baat bij gehad bij deze verkiezingen. Het CDA zou ook, uh, heeft verder niet zoveel onderscheidende punten. hebben het slecht gedaan in dit kabinet... Maar zouden met een, een spannende verkiezingsstrijd. zouden ze wel uh, uh, veel kiezers weer kunnen uh, bemachtigen, misschien. Meneer Plaster wie wordt dat bij de PvdA? Stelt u zich kandidaat? Dat is eigenlijk mijn belangrijkste vraag, die laatste. Oh, we krijgen eerst van alle over het daarover gaan. Die verkiezingen komen eraan, hoor. Dus u, u moet het wel weten als u het nu nog niet weet. Ja, voordien zeg ik even. Nu moet er toch een begroting komen voor 30 april, zeggen velen. En er zijn in de tijd dat een kabinet demissioneren is altijd onderwerpen die de Tweede Kamer controversieel verklaart. Uh, dan mogen er dus geen plannen voor gemaakt worden over een bepaald soort onderwerp. Welke onderwerpen zijn dat, meneer Plasterk? Ja, daar komt nu inderdaad deze week een heel debat over. En alle fracties en ook alle specialisten gaan nu in hun eigen sector kijken. Welke maar wat moet er dan volgens de PvdA dan? absoluut van de agenda af? Nee, dat, dat zeg ik. Daar moeten deze week alle fractiespecialisten op alle terreinen goed naar gaan kijken. En, uh, ja, u bent specialist? ja, maar dat, de, de financiën gaat over alles, hè. Ja. Nee, maar, dus, dus mensen gaan binnen zorg en in je de, de, de, huidversie... in de doen. Ja, zeker ja. meneer Van der Kolk. Ja, nou, ik, wij vinden dan bijvoorbeeld dat, uh, daar waar ook overigens de Partij van de Arbeid... Uh, ook uh, nadrukkelijk in ieder geval protest uh, tegen uh, uh, gevoerd heeft, namelijk de wet Werken naar Vermogen... Ja. die op het punt staat, uh, door de Kamer heen geloodst te worden, dat die in ieder geval als eerste... ik zeg niet als enige, maar dat die controversieel zou moeten worden verklaard. Nu, ja, daar ben ik het mee eens. Dat heeft, uh, Mariette Hamer heeft, uh, heeft die wet uh, in de Kamer behandeld. Volgens mij ook al gezegd dat ze vindt dat dat nu snel uh, controversieel moet worden verklaard. En het ja. speciaal onderwijs, de bezuinigingen daarop? Ja, die moet worden teruggedraaid. Maar ik geloof dat dat uh, voor de helft ook is gebeurd in wat er uh, in dit uh, uit, uh, bekend geworden akkoord van het katshuis stond. Ik vind de helft te weinig. Wij zouden het helemaal willen terugdraaien, die bezuiniging. Maar goed, dat dat niet doorgaat zoals gepland, dat lijkt me ook wel uh, nogal niet. Eens. En wie Polle, wat gaat hij mee gebeuren? Gewoon onder water? <laughs> Ja. ja, dat bleek er een nu een beetje onder water komt te staan. Dus te staan. Ik uh, ga het hebben over de ouderen, want als er iets controversieel is het afgelopen jaar, dan was het uh, de AOW en de pensioenleeftijd. En in het katshuisoverleg wilden ze de verhoging van de leeftijd daarvoor naar voren halen, naar 2015. Mm -hmm. Meneer Nagel, is dat zo'n controversieel onderwerp uh, dat er nu geen plannen uh, voor moeten worden gemaakt doordat er nieuwe verkiezingen zijn geweest? Um. Wij geloven wel dat je die leeftijd op een gegeven moment moet laten stijgen. Maar ons bezwaar zit erin dat op dit moment van de 64-jarigen... 85% geen werk heeft, ook niet aan de bak kan komen. En als je die leeftijd nu op korte termijn gaat verhogen... terwijl de werkloosheid toeneemt... dat je alleen maar mensen ongelukkig maakt en een uitkering stort. En die kant van de zaak wordt te weinig belicht. En daarom zijn we tegen. En hoe zit het met de Industriebond? Meneer van uh, de Kolk. Ja, even bondsgenoten. Bondgenoten, bondgenoten tegenwoordig, hè? <laughs> ja, dat is al een tijdje terug. Um... Nou, het is van ons betreft heel simpel. Wij hadden al problemen met het akkoord wat er nu ligt. Dat overigens gaat niet zozeer over het feit dat als je ouder wordt... dat dan de pensioengerechtigde de leeftijd omhoog zou moeten. Maar meer vanwege het feit dat er nou ook iets te kiezen viel... voor mensen met een heel laag uh, pensioeninkomen. Uh, in dat kader zeggen wij ook zeker van... dat een eerder inlaten gaan van de verhoging van de AOW-leeftijd... niet aan de orde kan zijn. En ik zeg dat met name ook als we kijken naar de huidige arbeidsmarkt. Als je ziet uh, dat er uh, geweldige druk... ...druk op mensen is, ook oudere mensen is, om in feite hun plek maar in te ruilen. Uh, dat er nu nog in ieder geval afspraken gemaakt kunnen worden over redelijke sociale regelingen. Dan voorspel ik. Dat straks de ouderen nog steeds uitgestoten worden uit het arbeidsproces. Dat ze niet binnen kunnen komen. Dat in combinatie met verslechtering van sociale regelingen... ...dat ze vervroegd of eerder de bijstand ingaan. Dat is ook maatschappelijke kosten. Uh, sociaal dus in ieder geval is het ongewenst. En een ander aspect kan ook nog zijn... daar waar dan ouderen wel langer door kunnen werken... dat het nog eens als consequentie kan hebben... van dat het geen bijdrage levert... aan het uh, verbeteren uh, van de jeugdwerkloosheid... die ook nadrukkelijk stijgt. Dus ik denk dat het sociaal-maatschappelijk gezien... zeer ongewenst is... maar dat het uiteindelijk, als je kijkt naar... Ik maar zeggen, de financiën van de overheid... De overheid in brede zin... dat het eerlijk gezegd ook niet echt een oplossing is. Nou. Nou. Mag, mag ik daar misschien ook nog iets over zeggen? Zeker. Over, uh, kijk... Uh, de PvdA heeft in de Tweede Kamer het pensioenakkoord gesteund omdat minister Kamp een voorziening in het leven had, ge, had geroepen voor mensen met minimuminkomen. Die zouden dan toch met hun 65 op pensioen kunnen. En uh, het was een beetje een fopste, fopspay, moet ik zeggen. maar goed, Het was een soort voorziening. Uh, maar die voorziening hield in dat die mensen met een lage inkomens... een acht jaar een bepaalde belastingkorting zouden moeten opsparen. En dan zouden ze na die acht jaar dus met een 65 met pensioen kunnen. Dat zou precies in 2020, het is nu 2012, zouden ze die ja. acht jaar kunnen sparen. Ja. En dan zouden ze dus in 2020 toch op 65 met pensioen kunnen. Als we dat dus gaan vervroegen die leeftijd, kan dat dus niet. Dus het is eigenlijk heel vreemd dat dan dus de steun van de PvdA hiermee toch, naar mijn idee, op het spel is gezet. Dus ik... Harry ja, is, is dat econoom? Ja. Meneer Plasterk, wat vindt ja. u? Ja, dat, maar dat, dat is ook... Ik snap eerlijk gezegd ook niet dat Kampje zijn handtekening onder gezet heeft. Want daarvan had ik toch altijd de indruk, man een man een woord een woord. Hier heeft de overheid het natuurlijk gewoon voor getekend... samen met de werkgevers en de werknemers. En juist in een situatie dat het grootste probleem in de economie is... dat het consumentenvertrouwen zo laag is. Dat het vertrouwen eigenlijk helemaal laag is. Dat men denkt dat je niet meer weet of je je huis nog kan verkopen... hoe het met je inkomen zal gaan. Dan moet je toch staan voor zo'n afspraak die je hebt gemaakt. Dus, dus wij vinden dit onverstandig en onbegrijpelijk. Hoe ligt dat in de Haagse wandelgangen, Peter Kee? De, de, de verhoging van de pensioenleeftijd veel eerder dan 2020, namelijk 2015 al. Nou ja, uh, in de Haagse wandelgangen wordt uh, ook wel gekeken naar die hervormingen... die, uh, die ons steeds uh, beloofd werden, die eigenlijk tegengehouden werden door Wilders... Um, ja, bedoel, als je, als je eerlijk kijkt, is het misschien ook wel iets eerlijker als uh, uh, ook, ook nu al wat oudere mensen eerder met pensioen gaan. Waarom zou je het tien jaar uitstellen? Uh, maar dat is heel erg de mening van uh, D66. En um, uh, vooral in dit kabinet was de indruk dat, dat Wilders het allemaal heel erg tegenhield. Dus je zou zeggen waar Wilders tegen was, dat kun je nu allemaal uh, versneld doorvoeren. Um, nou ja, kijk, maar het is, dus niet van eerlijk, het is dus niet eerlijk om dat eerder te doen... omdat mensen zich daar niet op kunnen voorbereiden op zo'n korte termijn. Dat heeft u net en, gezegd, ja. Ja, ja, maar dan, ja, dat heb ik net gezegd. Maar dat, dat, en het is dus het breken van uh, beloften van minister Kamp. En uh, er is nog iets gebeurd, het vitaliteitspakket... wat er ook een enorm essentieel onderdeel van was... dat wordt ook volstrekt uitgekleed. Het vitaliteitspakket, legt u ons dat even uit... Nou ja, dat zijn allemaal regelingen die ervoor er moeten zorgen... dat ouderen langer aan de slag blijven enzovoort. En daar, daar wordt meer dan een miljard van afgehaald. En daar had de heer Van der Kolk het net ook over. Hoe moeten we dan... We gaan dus die aw leeftijd vervroegen. Dus na 2015 was de bedoeling. En dan gaan we direct ook allerlei... Regelingen die ervoor moeten zorgen dat me, oudere mensen aan het werk blijven, gaan we ook afschaffen. En wat moet er dan met die ouderen gebeuren? Ik bedoel ja, dat. Mag ik hier aan toevoegen dat het gewoon. Meneer Nagel, weerzin... oudere partij, ja? Ja, dat het gewoon weerzinwekkend is. Dat men puur kijkt naar wat levert het op, uh, uh, laten ze uitbetalen, meer premies ontvangen. En uh, als je nou ziet dat van de 50-plussers alle vacatures, ongeveer 700.000, in 2010 er 5% werd gegaan, gingen naar de 50-plussers en vorig jaar nog maar 2% dan maak je echt mensen kapot en uh, stort je in uitkeringen. En daar praat D66 en de andere politieke partijen niet over. En wij zullen dat op een forse manier gaan aankaarten. Ja, Jan Nagel, ik, had, keer, had, uh, sorry, ik wil even uh, meneer bij uh, meneer Nagel blijven. Hij is uh, van 50 plus. Had Wilders gelijk een akkoord af te wijzen... omdat AOW'ers te, uh, te fors op achteruit zouden gaan? Uh, ja, maar dat had hij natuurlijk veel eerder moeten doen... want het is niet op het laatste moment op tafel gekomen. En wat de heer Wilders betreft, uh, wij zullen de kiezers er aan herinneren dat hij bij de vorige verkiezingen één breekpunt had. Dat ging over de ouderen, dat ging over de AOW-leeftijd... en de dag na de verkiezingen brak hij die verlofte. Dus de kiezers die kunnen de heer Wilders absoluut niet vertrouwen. Ik begrijp dat u fors gaat meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Uh, wij gaan een goede lijst maken. U vroeg net aan iedereen... Uh wat vond je zaterdag of wat deed je zaterdag. Ja. Nou, wij zaten met uh, mensen uit alle provincies en met het bestuur... en met al onze statenleden, zaten wij in Utrecht te vergaderen... over het draaiboek van uh, tussentijdse verkiezingen. Dus we hadden een goed uh, gevoel daar. Meneer Van Bon, mag ik even... bij, ja? ja? Meneer Ja. Ja, ik moest zo redden met het trein hey, Dus ik. <laughs> even een, een, een slotopmerking. Wij zullen niet zozeer de heer Wilders ergens aan herinneren. En wij zullen de heer Rutte eraan herinneren. En dat hij bewust heeft gekozen om deze coalitie te starten. En dat hij daardoor gewoon het, eigenlijk het land twee jaar op slot heeft gezet. Dus heel weinig gebeurt. Er komt nu een pakket dat onrechtvaardig uitpakt in de inkomensverdeling. Dat de economie niet gaat aanzwengelen, zoals het CPV heeft doorgerekend. We hebben inmiddels een veel beter plan gepresenteerd. Daar gaan we nu gelukkig mee naar de kiezers. En dan zullen we zien uh, wat de kiezers ervan vinden. En daar dat gaat u nu de Den Haag over praten dat u nu de trein moet halen. Precies, ja. Meneer Verbon, u zegt, Nederland komt zichzelf nu tegen... omdat ze zo gelobbyd hebben in Europa voor dat maximum van 3%. Dat zegt u tenminste bij de Volkskrant online. Wat is er te winnen als we die norm nog een paar jaar loslaten? Nou, ja, kijk, kijk, die 3%-norm is op zich niet slecht. Maar waar, wat, waar Nederland heel erg voor gelobbyd heeft... is die zogeheten automatische sanctie. Die automatische sanctie betekent dat zodra je er ietsje boven zit... krijg je een boete. Daar heeft Nederland dus voor geëiverd. Dat was het meest domme wat ze ooit hebben kunnen doen. Want je moet natuurlijk bij het bekijken van de begrotingssituatie van een land... altijd kijken wat is er precies aan de hand. Welke kant gaat het op? Is er een reden waarom het er misschien boven zit? En uh, is het over vijf jaar weer beter? Enzovoort. Ja, dat ga je allemaal niet doen. Als er een automatische sanctie is... Hè, dan, is het gewoon, dan wordt het inderdaad uh, cijferfetischisme, zoals Wilde steeds zegt. Zit je dan iets boven de 3%, dan krijg je, boem, 1 miljard boete... En, en dat heeft Nederland dus zelf over zich afgeroepen. Dit kabinet dus met name. En als ik dan hoor wat Van der Kool voorstelt van FVB-bondgenoten... namelijk gerichte lastenverhogingen, de vennootschapsbelasting omhoog... de rendementserving omhoog, de BTW op luxegoederen. Zijn we er dan? Oh, eh, zeker. Bij dat soort maatregelen zijn we volgens mij al heel gauw uit de brand. We kunnen best wat lastenverhogingen op mensen met hoge inkomens kunnen we invoeren. Hoeveel procent? Ja, hoeveel procent? Dat is... Uh... Dat hoeft eigenlijk niet eens zoveel te zijn. Want je hebt ook niet zo heel veel geld nodig, naar mijn idee. Dus, uh... 3 tot 6 miljard, zegt u? Ja, 3 tot 6 miljard. Dus dat, dat kunnen hele beperkte verhogingen. Hè? Die vennootschapsbelasting kan inderdaad best wel omhoog. Dan zullen echt de bedrijven die in Nederland zitten niet allemaal wegvluchten. Daar geloof ik echt helemaal niets van. En Nederland heeft een heel goed vestigingsklimaat. Bedrijven komen hier graag. Die willen best wat meer belasting betalen. En dan ben je dus inderdaad, om toch even aan te vullen op de heer Verbon... dan ben je met dit pakket maatregelen aan de 3 tot 6 miljard... waar hij het in ieder geval over heeft en wat over zo'n sporen met onze benadering van kijk nou uit... Van dat je niet uh, de zweep er zo overheen gooit. dat straks niet alleen de ingrijpende bezuinigingen. al rechtstreeks leiden tot. Uh, een zware ingreep in de portemonnee van heel veel mensen. maar dat het ook als consequentie heeft. van dat mensen überhaupt niks meer doen. dat ze niet meer willen uitgeven. En als je het nou echt over het bedrijfsleven hebt. ja, die zit op dit moment er absoluut niet op te wachten. voordat die consument niks meer uitgeeft. of nog minder uitgeeft. Dus per saldo, denk ik. ook aansluiten bij de heer Verbond. dat wat wij voorstellen. dat het in ieder geval absoluut op de korte termijn uh, tot in ieder geval een belangrijk deel van de oplossing kan leiden. Je kunt het snel doen. Uh, overigens zeg ik er wel nadrukkelijk bij. Ik ben er wel voor nu de situatie is zoals die is, van dat we heel snel verkiezingen krijgen. Want ik vind wel dat zo langzamerhand de kiezer ook maar zich goed moet uitspreken over welke richting we uit moeten. En wat mij betreft hoeft dat echt niet te wachten tot ergens medio oktober. Ik vind het eerlijk gezegd ook een beetje flauwekul uh, dat ze zo lang wachten met als argument van ja, daar kunnen nieuwe partijen zich niet voorbereiden Verkiezingen, Wat mij betreft mag het allemaal wat sneller. Meneer Nagel, wat u betreft mag het ook sneller? Uh, wij, wij zijn klaar. Wij hebben het draaiboek uh, liggen en wij gaan aan de gang. En vooral uh, wil ik nog eens even de gelegenheid gebruik maken... dat juist de ouderen door het niet indexeren van pensioenen... die misschien volgend jaar uh, gekort gaan worden... de AOW die achtergebleven is bij de loonontwikkeling, uh, dat de ouderen het meest aan koopkracht hebben ingeleverd... dat daar een keer een eend aan gemaakt moet worden. Nou, mag ik daar nog even één uh, opmerking over maken? Ik ben het overigens inhoudelijk in ieder geval, uh, qua, qua hoofdlijn ben ik het eens met de heer Nagel. Maar wat ik nou juist zou willen voorkomen, is dat wij nu een soort slag ingaan tussen generaties. Wie is het, eerste, wie is het meest getroffen, wie wordt het meest getroffen, jongeren of ouderen? Laten we ook duidelijk zijn als het over pensioen gaat. Dan gaat het ook met name over de jongeren van vandaag, uh, die in de toekomst al hoopt ook in ieder geval een aardig pensioen nog uh, te krijgen. Maar het gaat ook over nadrukkelijk investeren in onderwijs. Het gaat ook over het aanpakken van de jeugdwerkloosheid, de toekomst van de natie. Dus ik zou graag willen, dat geldt voor alle politieke partijen... dat die snappen dat ze met een programma moeten komen... dat de lasten eerlijker verdeelt. tussen zullen, in ieder geval de mensen die een dikke portemonnee hebben... en de mensen die een minder dikke portemonnee hebben... maar ook in ieder geval over de generaties heen. Peter Kee, ja, wat, wat zal er de komende maanden in, in de Tweede Kamer gaan gebeuren? Zullen er nog voorstellen worden... worden, worden Geloodst uh, door een meerderheid van de Tweede Kamer... of blijft iedereen op zijn eigen standpunt staan? Stapt niemand over zijn schaduw heen? Nee, ik denk dat er absoluut zaken worden geloodst. Uh, wat denk je van het, het pakket van leers? Of uh, uh, het pakket van opsteld, weet je wel? Die punten van Wilders. Die gaan natuurlijk niet meer door de Kamer komen nu. Weet je? Is er is geen steun meer voor. Dat, dat hoeft niet meer. Uh, en uh, um, uh, ontwikkelingssamenwerking. Die bezuiniging van 500 miljoen die al ja. klaar lag. Natuurlijk gaat iedereen, dat, dat wil niemand meer. Ik kan me niet voorstellen dat het CDA daar nog voor gaat pleiten. Dus ja, een aantal dingen zullen we, zullen we vervallen. Hartelijk dank voor deze discussie. Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten. Het pvda met Roland Plasterk is inmiddels in de trein. Ook leraar Openbaar Financiën Harry Verbon. Jan Nagel van 50PLUS. En parlementair redacteur Peter K. Aangeschoven Tim Overdiek van het Radio 1-journaal... met nieuws uit Den Haag. Tim? Nieuws, want jullie schetsen de scenario's over de machtsverdelingen... over het halen van de politieke meerderheden. Dat noemen we het vooruitlopen op de feiten. De nieuwsfeiten van dit moment spelen zich af in Den Haag... waarop verschillende plekken druk wordt overlegd. Marcel Bril, je hebt het over van de politieke speelvelden. Wat kun je ons vertellen? Dat het kabinet nog steeds bij elkaar is. De verwachting is dat dat rond lunchtijd afgelopen is. Ja, wat is rond lunchtijd? Bij mij in ieder geval tussen 12 en 1. Uh, dus, uh, nou ja, dat zullen we even afwachten. De verwachting is dus dat het kabinet nog een half uur tot anderhalf uur bij elkaar zit. Wat ook interessant is om uh, te melden, is dat de fractievoorzitters bij elkaar gaan komen. Uh, alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer, onder leiding van Gerdy Verbeet, dat zal rond een uur of twaalf zijn. En uh, de heer Rutte, de premier, die gaat naar de koningin uh, om uh, haar bij te praten, de koningin bij te praten over wat er in dat kabinet besproken is. Ja, dat weten we dus niet, welke uh, besluit of in ieder geval voorstel het uh, kabinet gaat doen richting koningin. Wel is ook inmiddels duidelijk dat de kans niet zo heel erg groot is dat wij Rutte nog zien of spreken voor een microfoon. Uh, wellicht krijgen we nog wel een verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst wat het kabinet bedacht heeft, wat het kabinet besloten heeft. Maar zoals het er nu voor staat, die nuance ze ik nog maar eens een keer omdat het allemaal uh, nog weer veranderen kan. Zoals het er nu voor staat, wil Rutte pas tekst en uitleg geven in een Kamerdebat. En dat Kamerdebat, dat zal uh, zoals het er nu ook weer voor staat, zeg ik er nog één keer bij in deze bijdrage, morgen plaatsvinden. Want voor de helderheid, Marcel, dat uh, gesprek met de koningin vanmiddag om twee uur, dat betreft natuurlijk wel zijn wekelijkse afspraak met de koningin. Dat klopt. Kijk, uh, wat, wat altijd zo is, is dat als de premier naar de koningin gaat, dan wordt er al snel gedacht dat het zo is dat hij ook automatisch het ontslag van het kabinet aan gaat bieden. Dat hoeft nu inderdaad niet. Het is zo dat de premier elke maandag bij de koningin op bezoek komt. Daarom zei ik ook, hij gaat er naartoe om bij te praten. Ook al zijn er velen die verwachten dat hij inderdaad het ontslag aan gaat bieden. Dat is nog te vroeg om dat nu te concluderen. Hij gaat uh, aan haar vertellen wat de situatie op dit moment is... wat er in het kabinet besproken is. Dan legt hij dat neer bij de koningin. Die kan er dan over nadenken, want zij speelt natuurlijk ook een rol erin. Zij moet uh, uiteindelijk een beslissing gaan nemen... wat zij uh, eigenlijk vindt dat er gebeuren moet. Dus het is inderdaad niet zo dat je uit de mededeling dat Rutte naar de koningin gaat automatisch af kan leiden dat hij dan ook zijn een ontslag in gaat dienen. Nog één ding Marcel uh, de meeste partijen kijken vooruit naar mogelijke verkiezingen. Hebben we in dat op zich al iets gehoord van Geert Wilders vandaag via Twitter? Nee, nee bij uh, Geert Wilders uh, daar heb ik nog niks uh, van gezien. Ik uh, zit niet permanent achter Twitter maar ik hoorde net van mijn collega's dat er nog uh, geen tweet van hem de wereld in is gezonden. Hij houdt uh, Houd het even stil, zo lijkt het. Marcel Bril vanuit Den Haag. En dat is dus het haagste nieuws op dit moment. Ook te volgen via ons liveblog op nws.nl. Er is meer nieuws en dat krijgt u van Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De botsing van twee treinen in Amsterdam is waarschijnlijk veroorzaakt... doordat de machinist van de sprinter door een rood sein reed. Dat schrijft minister Schultz van Hagen in een brief aan de Tweede Kamer. Verder onderzoek moet uitwijzen of die voorlopige conclusie bevestigd kan worden, schrijft de minister. Bij het ongeluk zaterdag raakten meer dan 100 mensen gewond en overleed één vrouw. Het gebruik van mobiel internet is flink gegroeid. Volgens toezichthouder Opta hadden vorig jaar bijna 8,2 miljoen Nederlanders een internetabonnement voor hun mobiele telefoon. In 2010 waren dat er nog 5 miljoen. Alle Nederlanders samen verbruikten data in het eerste halfjaar van 2011 twee keer zoveel als in dezelfde periode in 2010. Anders Breivik heeft excuses gemaakt aan enkele van zijn slachtoffers. Het was volgens hem niet de bedoeling om de aanslag op het Noorse regeringscentrum bij die aanslag mensen te verwonden die niets met de politiek te maken hadden. Hij zei verder dat hij geen excuses aanbiedt aan de andere slachtoffers, dat waren volgens hem politieke activisten. En Clary Polak en Peter van Inge vertrekken bij het tv-programma Buitenhof. In het nieuwe tv-seizoen krijgt Buitenhof twee nieuwe presentatoren. Wie dat zijn, is nog niet bekend. Clary Polak gaat naar het programma De Klassieken op Radio 4. En Peter van Inge blijft achter de schermen werken bij zijn omroep, de VPRO. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de .fm. Met Felix Burders. Het politieke steekspel wordt deels via de sociale media gespeeld tegenwoordig. Naast radio en televisie en de kranten is dat een belangrijk forum geworden. Zeker in verkiezingstijd. In de studio in Den Haag zit Jonneke Stans. Hij is van Politiek Online. dus Het Haagse communicatiebureau dat de politieke bewegingen... via de sociale media op de voet volgt. Mevrouw Stans, goedemorgen. goedemorgen. Wat zag u gebeuren in de sociale media vanaf zaterdagmiddag... nadat Geert Wilders was vertrokken uit het Goudshuis? Wat je zaterdag eigenlijk meteen zag, was dat het heel druk was op Twitter. Er werden meteen allerlei tweets gestuurd... zowel door uh, politici, uh, landelijk en uh, lokaal... als door mensen die gewoon op Twitter uh, actief zijn. Wat daar verder bij opviel, was dat het heel erg ging over de breuk en minder over de inhoud. Er was wel een enkele verwijzing naar de CPB-cijfers... die op een gegeven moment online kwamen. Maar er werden eigenlijk geen inhoudelijke analyses uitgemaakt... geen punten naar voren gehaald. Het ging alleen maar over uh, wie is nou de schuldige... Uh, uh, meedoen aan het Zwarte Piet eigenlijk. En dat geldt ook voor de VVD-achterban en de CDA-achterban... voor zover dat ons cijfer is en al die tweets. Wat je daarin zag, was dat um, VVD'ers... Um, uh, eigenlijk vrijwel unaniem teleurgesteld waren over de breuk. Bij het CDA zag je veel meer verdeeldheid. Dat een deel van de achterban uh, opgelucht was dat, het dat dit kabinet gevallen is... en dat een ander deel van de achterban uh, de teleurstelling van de VVD'ers deelde. Zijn er ook uh, allerlei Kamerleden en partijprominente druk aan de Twitter? Ja, daarin valt ook op dat mensen die nu uh, niet in de Kamer zitten, maar in de partij een belangrijke rol spelen, toch uh, via Twitter dat ook uh, laten zien. Uh, Jack de Vries is daar bijvoorbeeld een, voor, is daar een voorbeeld van, uh, die uh, dit weekend daar uh, actief aan meegedaan heeft. Uh, ook Camille Eurlings heeft nog een tweet gewijd aan uh, de val van het kabinet, of in ieder geval het mislopen van de onderhandelingen. Hij volgde dus nog wel Camille Eurlings. Ja. Wie weet. Wordt hij de nieuwe lijnstrekker van het CDA? Alhoewel, je zegt niet te willen. Wilders is een politicus die voornamelijk via Twitter reageert. Zie je na zaterdag zijn tweets meteen van toon veranderen? Meer een, meer een campagne toon bijvoorbeeld? Nou, wat je bij Wilders zag was dat hij uh, in 2011... en dat heeft de NOS ook onderzocht, dus dat is niet onderzoek van onszelf... maar dat hij in 2011 40% van het politieke nieuws bepaalde met zijn tweets. En dat dat uh, tweets waren die de toon zetten. Dus dat het eigenlijk nog geen nieuwsonderwerp was... en door zijn tweet een nieuwsonderwerp werd... In de eerste maanden van dit jaar zag je dat hij milder was op uh, Twitter. Dat hij veel reactiever was en niet meer zelf de toon zette. En eigenlijk sinds een week of anderhalve week is dat weer aan het veranderen. En lijkt hij weer wat meer op, de, nou ja, op zijn Twitter-beleid uit 2011 uh, te zitten. En dat hij veel meer uh, via Twitter probeert uh, de nieuwskoppen te halen. Nou bereik je natuurlijk niet iedereen op Twitter. Hè? Bereik je bijvoorbeeld een groep oudere kiezers? Uh, nee, die bereik je niet. Um, of, of minder. Uh, niet is, in, is, is wat te stellen gezegd. Um, wat je ook ziet is dat, het, dat zijn standpunten over uh, van Wilders, dan, uh, over de ouderen en, over, en tegen Europa, dat die op Twitter bijna geen uh, voedingsbodem uh, vinden. Er wordt uh, weinig over gesproken. Uh, in de traditionele media zie je dat de standpunten die hij in de persconferentie naar voren bracht zaterdag, uh, des te sterker opgepakt worden. En ook uh, uh, bij Roemer zag je dat hij bij Hart van Nederland gisteravond was en dat hij. Uh, in zijn interview daar heel nadrukkelijk uh, een ander kiezerspubliek probeert aan te spreken. En op radio en televisie kan natuurlijk een opmerkelijke uitspraak eindeloos gehaald worden. Tweets zijn vluchtig, die zijn meestal de volgende dag al weg. Dan maak je via Twitter dus bijna nooit een fatale uitglijder op die manier? Um, nou, dingen worden ook bewaard. En wat je nu op Facebook zag, he, om nog even een uitstapje te maken naar een ander uh, sociaal platform, was dat een verkiezingsposter van de VVD uit de vorige verkiezingen, waarin zij ze hadden toen een campagne met statements... en dan stem VVD eronder. En ze hadden een poster met het kabinet is gevallen... wil Nederland opstaan. En die poster, die is online nog vrij veel uh, teruggekomen dit weekend. Dus op Facebook werd die veel doorgezet. En ook op Twitter waren daar wat verwijzingen naar. Dus het is niet zo dat dingen die je ooit gezegd hebt... helemaal nooit meer terugkomen. de commentaren erop, die waren? Uh, die waren he, heel erg van, uh, van, waar blijft de VVD nu? He? Van uh, wil Nederland of we... Uh, uh, Um, wil Nederland weer opstaan? Ja, wat heeft de VVD uh, daarvan van gemaakt? Dus Janneke uh, ja. Stans van het onderzoeksbureau Politiek Online. Hartelijk dank. Graag gedaan. Jackson, er wordt hier echt op de tafels gedanst. En inmiddels is Tim Ovediek weer binnenkomen lopen. En dat betekent meestal nieuws uit Politiek Den Haag. Nou, Tim... nieuws uh, in dat opzicht dat het kabinet klaar is met het beraad. En dat het nu het wachten is op de ministers die dan uit die uh, kabinetsberaadzaal komen. We hebben uh, Marcel Bril staat daar. Zodra er ministers naar buiten komen en wat gaan melden, gaan we schakelen met Den Haag. Dan zijn we zo weer bij je. GITS Duidelijk is dat Hollande de eerste ronde heeft gewonnen. Je rencontrer les Français, aller mobiliser, et leur fierté qui est la mienne de conduire cette campagne, la fierté de conduire de la République. De socialist François Hollande, die zegt dat hij er trots op is dat hij Frankrijk als president gaat leiden. Het lijkt een beetje verbazing, omdat de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, waarin hij het opneemt tegen de zittende president Sarkozy, nog moet komen. Maar eigenlijk gelooft niemand in Frankrijk dat Sarkozy op 6 mei alsnog zal toeslaan. Wij hebben zit socioloog en frankrijk kennen Laurent Chambon. Hij heeft net een boek af over de derde macht in Frankrijk, het Front National, van Marine Le Pen. Goedemorgen, meneer Chambon. Goedemorgen. En dat boek heet Marine le Père Pallenoor. En dat betekent? Uh, ma letterlijk, Marine verliest het noorden niet, maar dat betekent ook dat ze weet heel goed wat goed voor haar is. En ze heeft het goed gedaan, hè? Ja, heel goed. 18% van de kiezers heeft, ja. ze zich aan, heeft ze aan zich weten te binden. Ja. Dat was een verrassing, ook in Frankrijk. Nou, het was niet echt een verrassing, maar het is... Uh... Het was meer dan verwacht. Nou, het was een beetje verwaard, niet 18, maar we wisten dat ze boven de 15 zou komen. Ja. Ja. En wat denkt u, de tweede ronde? François Hollande wordt de winnaar... of is Sarkozy nog steeds niet verloren? Ja, we hebben nog twee weken, maar het lijkt dat François Hollande zal winnen... omdat alle stemmen van links veel meer zijn dan alle stemmen van rechts. En meestal omdat de meeste kiezers van Marine Le Pen duidelijk niet per se op Nicolas Sarkozy zullen stemmen. En dat maakt ook een groot verschil, want dat blijft 18%. Marine Le Pen zal niet oproepen om François Sarkozy te steunen. Om Sarkozy te steunen, bedoel ik. Nee, ik denk van niet, want uh, ze, ze heeft net gezegd... we zijn de nieuwe reis, we zijn de nieuwe oppositie. Dus het is in haar interesse dat Sarkozy verdwijnt. Sarkozy is de eerste zittende president sinds 1958 die de eerste ronde niet wint. Wordt hij zo gehaat in Frankrijk dan? Ja, heel, heel gehaat, ja. <laughs> Ongelooflijk. Als persoon, uh, wordt, uh, ja, het is bijna ondraagzaam. Uh, mensen haten hem. Hij is zo uh, ordinair uh, en zelfabsorpt uh, en alleen maar bezig met zichzelf. Dat ook bij rechts vinden iedereen dat echt gênant. Iedereen vindt dat een paljas om ja, het Nederlands woord te genoeg. maken. Ja, u ook? Ja, het is bijna lichamelijk. Het oh, ja? is, uh, ik word ziek als ik hem zie. Ja. Maar hoe komt dat dan? Ja, het... Um, wie dan ook de president is, moet hij altijd goed Frans spreken. Dat is de eerste conditie want het gaat om Franse taal, Franse cultuur. En die is niet eens in staat om goede Frans te spreken. Dus voor heel veel mensen is het al een beetje irriterend. Ook het hij feit spreekt dat... niet goed Frans? Dat komt nou, vanwege nou, zijn achtergrond? Omdat... Nee, hij negeert om goed Frans te spreken. Dat is iets anders. Alsof hij dédain heeft voor de rest van de Fransen. Ze... Hoe bedoelt u, is dat straattaal wat hij spreekt? Dan? Nou, Hij spreekt een soort uh, vulgaire taalstraat. Uh, ja. Maar ook, hij wil de juiste woorden niet gebruiken of uh, incorporeerd worden die behoren tot familie of café, maar niet in de politiek. Nou, dus dat moet, hij, toch, heeft... moet toch sommige mensen wel aanspreken, denk ik. Nou, niet? maar u weet hoe Frankrijk is opgebouwd op de taal, met taal, want dat is een land met heel veel etnische groepen. Dus de taal is wat ons uh, verbindt. En als we de taal niet meer hebben, dan hebben we nauwelijks meer. Dus maar... taal is heel belangrijk voor ons. Maar, ja, Sarkozy is nog niet verloren. wordt nee. ook wel gezegd. Want nee, we hebben twee weken, het kan heel veel gebeuren. Dus uh, ja, Franse politiek is altijd heel spannend. Dus uh, we hebben geen idee. Ik, Wat zou hij ik... nog kunnen doen? Nou, hij uh, heeft al heel, uh, heel veel gespeeld... op het feit dat hij rekende op de stemmen van Marine Le Pen. Hij is, uh, heeft... Er... Alle racistische mogelijkheden gebruikt dat hij kon gebruiken om de kiezers van Le Pen naar zich toe te trekken. Uh, hij heeft heel veel gespeeld over halal vlees en uh, laïcité en al die thema's. Ik denk dat hij nog dit zal doen, want op de linkse uh, vleugel van de rechts heeft hij weinig kansen. Maar hij zal zijn best doen om al die kiezers van Front National naar zich toe te trekken. Dan heeft hij ze nog niet allemaal. Dan heeft nee, hij, dan het lijkt me echt onwaarschijnlijk. Nog maar gelijk. iets van 40%. 40% als hij ze allemaal krijgt. Uh, ja, het probleem van uh, Sarkozy. Hij was uh, te veel gezien als iemand van de rijke afkomst. Heel bling-bling. Met een Rolex en alles. En die, de kiezers van uh, Marine Le Pen. Die zijn tegen het systeem. En Sarkozy is zelf het systeem. Nou wordt er met angst en beven toch aangekeken tegen François Hollande. Want ja. Ja, die heeft geen politieke ervaring. Hij nou, is wel. wel, hij is een een wel, een is wel ja, natuurlijk. Hij is partijsecretaris geweest. Ja. Hij heeft de zaak bij elkaar gehad. Hij is, de... hij is baas van een van de departementen ook. Hè? Ja. Hij is een departement gereed van failliet. Hoogste ambtenaar. Ja, ja. Zoiets, ja. ja Maar ja. goed, uh, niet echt de minister geweest nee. ooit. Dus, ja. en, en bovendien zijn plannen, dat, dat wat hij voorstelt... Nou, uh, nou financiële dat... instellingen vrezen het ergste. Nou, uh, er wordt gezegd dat, uh, dat uh, belasting omhoog gaan. Dat is alleen maar voor de superreken. En in Frankrijk hebben we echt... Mensen die echt, erg rijk zijn. Veel rijker dan hier. Dus dat is, ja, dat is bijna onbelangrijk. Dat is een paar mensen. Uh, en voor de rest, uh, het lijkt me dat hij meer in orde, uh, de, de financiën meer in orde zal, zal brengen dan Sarkozy. Sarkozy heeft uh, de schulden naar omhoog uh, geduwd. Uh, 500 miljarden, dat is heel veel. En uh, Holland, traditioneel zijn de socialisten, een beetje zoals in Amerika met de, met de democraten, uh, veel strenger als het gaat om budget wat dan ook wordt gezegd. En de rechtse kant, zoals bij de bij de Republicans, ook ze ze zeggen altijd dat ze de budget onder controle willen houden, maar dat gebeurt niet. Dus ik verwaar dat het dezelfde woord zoals elke keer bij linkse presidenten in Frankrijk. Officieel wordt het een beetje lax, maar eigenlijk is het veel strenger qua financiën. Maar een van de grote problemen is in Frankrijk de arbeidsmarkt. Ja. Die is nog tamelijk ouderwet ja, zitten in elkaar. Ja, ja. En de vakbonden die ja. hebben daar nou ongelooflijk veel, veel macht. En ja. daar zal Hollande toch een beetje zijn oor te nou, luisteren moeten leggen. Hij heeft gezegd het feit dat zoveel jongeren werkloos zijn... is een schandaal en die zijn onze toekomst. Dus ja. hij heeft wel begrepen dat als hij niks doet... over de, werkloos, uh, om de werkloosheid van de jongeren. Jongeren, dat er een drama wordt. Dus ja, dat heeft Hollande begrepen met de vakbonden. Ja. Hoe zit het daarmee? Nou, uh, na tien jaar van Sarkozy, ik denk dat ze bereid zijn voor compromis. En ook Hollande is bekend als een soort uh, eigen poldermodel. <laughs> hij is bereid uh, tot compromis met heel veel mensen om, uh, um, uh, om te krijgen wat hij wil. En hij heeft duidelijk gemaakt dat hij wil dat de, de werkloosheid omlaag gaat. Maar die uh, dwingende 3%-eis in Europa, waar we het ook in verband met ja. de Nederlandse politiek in dit uur over hebben gehad, ja. nou, uh, die, die komt er wellicht. Niet de nee, hij is Frankrijk. ook samengekomen met de Duitse linkse partijen om erover te spreken. En ze zeggen dat ze zijn van plan om dit opnieuw te laten behandelen op het Europese niveau. Dus die wordt opnieuw ter discussie gesteld? Ja, ja duidelijk. Ja. En dat betekent dat de financiële markten zullen zeggen, ja Frankrijk... Nou... Als Duitsland en Frankrijk ermee in zijn, het lijkt me niet per se een goed probleem. Ja, de linkse problemen. partijen in Duitsland ja. natuurlijk, maar die, ja. hebben, die hebben op dit moment niet veel nee, te Nee, we moeten minimaal een jaar wachten. Dat is het probleem van Hollande. Dat kom een beetje te vroeg, ja. ja. Nou, zegt u, ja, de, de belastingen van de rijkste mensen, die worden verhoogd. Ja. Bekende Fransen als uh, François Hardy en Patrick Bruel, die hebben ja. al aangekondigd om het land te verlaten als Hollande gaat winnen. Ja, dat is een beetje gênant, uh, ja. Ze, ze zijn al zo rijk, een paar procenten meer of minder, maakt weinig verschil. Ik, ik schaam me een beetje voor ze, sorry. Ja? Maar ja, sorry. Ze zijn zo, zo stinkend rijk? Ja, ze zijn echt super rijk. Ja? Nou, komt er nog een debat. Ja. Uh, Sarkozy had voorgesteld drie debatten, geen... maar Hollande heeft gezegd... nou, hij moet niet in één keer tussentijds de spelregels gaan ja. veranderen. Eén debat vind ik wel voldoende. Ja. Waar zal hij in dat ene debat zijn pijlen op gaan richten richting Hollande? Ja. Wat zal hij gaan zeggen? Ja, het gaat meestal duidelijk op de financiën. Op, op, op het, hij probeert een extreem linkse thema te gebruiken: uh, het stemmen van buitenlanders. Want de Partie Socialiste zegt dat buitenlanders op uh, lokale niveau kunnen stemmen, zoals in Nederland eigenlijk. Ja. Dus uh, Sarkozy gebruikt dit om te zeggen dat buitenlanders zullen beslissen wat er gebeurt in Frankrijk. En dat wordt ja, de open deur voor de islamisering van, uh, van de Republiek. Dat is flauwkeur natuurlijk, maar ik weet zeker dat hij dit zou gebruiken. En hij heeft natuurlijk nog twee weken de wacht, minimaal in, in, in Frankrijk. Heeft hij... Ja. Macht. dus Hij ja, kan nog ja. misschien nog andere trucs bedenken, of niet? Ja, al de laatste week heeft hij een paar uh, dingen getekend... over financiering van universiteiten en zo. Dus het gaat door met zijn uh, liberalisering. Uh, dus uh, het is duidelijk, dat uh, en hij heeft ook, uh, dat is ook interessant, hij heeft een paar van zijn vrienden overal benoemd op uh, strategische plekken, ook om niet naar gevangenis te gaan. Want uh, hij wordt, uh, wordt verwaard dat er processen komen om de financiering van zijn campagne en zijn eigen uh, uh, appartement in Neuilly. Dus hij heeft heel veel mensen benoemd overal in de apparaat van de staat om, uh, om echt tegen te gaan. Dus hij kan nog een rechtsgang tegemoet zien op het moment ja. dat hij geen president meer wordt van Frankrijk. Ja, het, het, het wordt uh, een beetje moeilijk voor iedereen, denk ik. Laurent de Chambault, hij is socioloog en Frankrijk-kenner over de strijd tussen Sarkozy en Hollande. We hebben elkaar denk ik niet voor het laatst gesproken de komende tijd. Maar het is snel 6 mei, dus wie weet. Ja, .fm. Tim Overdiek zit nog steeds binnen het Radio n want er is beweging in Politiek Den Haag. Nou, op dit moment nog niet, Vrelex. Ik heb eindig, uh, eigenlijk weinig te melden. We zijn een wachtwachting van de komst van de ministers... die uh, in het kabinet uh, met elkaar overleggen. Marcel Bril staat klaar zodat er wat is. Kom ik bij je. Ik dacht, uh, jij beweegt, maar... Uh... Ik zit heel stil hier. Je <laughs> hield inderdaad tamelijk je mond. Onderhandelingen in het katshuis zijn mislukt, dat is geen nieuws. Het wachten is dus op nieuwe verkiezingen. En dus zal de komende maanden weer een verkiezingscampagne losbarsten. Hoe moeten de lijsttrekkers zich presenteren? Waar moeten ze op letten? Onze marketingdeskundige Charles Bormans geeft advies. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. De lijsttrekkers hebben nog een paar maanden om te oefenen, want de verkiezingen zullen waarschijnlijk in het najaar plaatsvinden. Waar moeten moderne politicus aan voldoen tegenwoordig? Nou, de politicus moeten zich in ieder geval realis realiseren. Uh, dat uh, hij of zij in een mediademocratie opereert. Ja. Het werk moet gedaan worden in een, uh, een landschap... Uh, waarin uh, je uh, in staat moet zijn om de publieke opinie... via die media heel goed te kunnen bespelen en te kunnen beïnvloeden. Dus het komt er ook neer dat je heel goed via die media moet kunnen communiceren. En hoe doe je dat? Uitstraling ja, natuurlijk, hè? Ja, uitstraling. Hè. Dat, is het, dat is het fenomeen wat we dan uh, noemen... Uh, ja, iemand is media, geniek of is het niet. Je hebt het of je hebt het niet. Uh, fysieke of taalkundige onvolkomenheden spelen daar overigens geen rol bij. Je ziet soms dat mensen die, waar wat aan dat die toch heel media geniek kunnen zijn. Neem Pim Fortuyn met zijn kale kop en het feit dat hij homoseksueel was. Uh, Geert Wilders met zijn rare haar en zijn Limburgse accent. Misschien moet Mark je dat Rutte. wel hebben. Wat zeg je? Misschien moet je dat juist al hebben. Ja, misschien moet je dat wel hebben. Misschien moet er wel iets aan je zijn waardoor je, waardoor je opvalt. Emil Roemer he, uh, werd me net gevraagd... Uh, God, moet je slank zijn om medageniek te zijn? Wel, nee. Want die ziet eruit als een gezellige cafébaas... met een zwaar Brabants accent is toch heel erg medageniek. Uh, Hans Wiegel had dat vroeger ook altijd. En in het buitenland Kennedy en Reagan. Je hebt ook mensen die het absoluut niet hebben... Job Hen is daar een voorbeeld van. Ja. Uh, Jaap de Hoop Scheffer had het vroeger ook helemaal niet. Maar hij heeft het wel vergeschopt? Hij heeft het wel Ja, je kunt het zeker nog ver schoppen. Ad Melkert, ook uiteindelijk nog ver geschopt. Uh, Hans Jan Maat, totaal geen uitstraling. Eneus Heerma, kun je die nog herinneren van de ja, CDA? Zeker. Uitstekend wethouder in Amsterdam, maar niet mediciniek. En in het buitenland personen als Richard Nixon en Gordon Brown. Het gaat dus om uitstraling. En veel minder kennelijk om de inhoud. Ja, dat is voor een deel is dat zeker het geval. Uh, uh, jammer dus ook voor uh, op zich bekwame politici of uh, bestuurders... met uh, inhoudelijk, uh, uh, goede inhoudelijke kwaliteiten... Uh, Cohen is daar een voorbeeld van, die toch als burgemeester van Amsterdam geroemd werd. Eneus Heerma, we hebben het al even genoemd, in, als wethouder in Amsterdam. Jaap de scheffer Maar ze deden het allemaal in de media slecht. Ja, en kan je die uitstraling kan je die op de een of andere manier beïnvloeden? Vraag ik aan de reclame man. Nee, ik denk het niet, want uitstraling heb je gewoon. Dat is, dat is iets, dat is een, een, een, ja, een gegeven. Maar je kunt natuurlijk uh, tegenwoordig wel veel aan doen om jezelf veel zichtbaarder te maken. Vooral via social media, Facebook en Twitter. We hebben het, of er is vandaag al even over gesproken in het programma, de, de vervente twitteraars als Geert Wilders, Tovik Dibi van GroenLinks en Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid, die zorgen er wel voor dat ze, dat ze heel erg zichtbaar worden door hun twittergedrag. Maar dat bedenkt de politicus natuurlijk niet allemaal zelf, hè? daar heeft hij mensen voor. Ja, dat is ook zo'n mooi fenomeen. Hè? Dat is tegenwoordig, uh, uh, heet tegenwoordig een uh, spindokter. Vroeger heette dat een mannetjesmaker. Ooit nog een keer een film over gemaakt. Maar uh, uh, ja, uh, de mannen die ervoor zorgen dat uh, in feite het nieuws wat wordt gemanipuleerd, uh, de media worden bespeeld. Uh, Kai van der Linde is daar een goed voorbeeld van. Uh, bij Pim Fortuyn en later Rita Verdonk. Uh, Jack de Vries, die ooit het uh, opmerkentje heeft bedacht voor uh, Jan Peter Balken. En de u draait en u bent niet eerlijk toen het om Wouter Bos ging. Uh, dat soort types heb je gewoon nodig om die politici echt neer te zetten. Charles, we praten zo verder, want ik zie Tim ik nu wel overduidelijk bewegen. Dus ja. het is beweging inderdaad. Om half tien kwam dat kabinet bijeen om de minderheidsregering CDA en VVD... die zaterdag gedoogpartner partner PVV verloor. Nu de centrale vraag. Wat nu in het halletje bij het Departement van Algemene Zaken? Staat Marcel Bril met de vragen. Maar wie wil er antwoorden, Marcel? Nou ja, het is nog niet zo ver, want uh, op dit moment uh, is de ministerraad afgelopen. Dat is wat ik kan melden. Uh, we kregen uh, vlak voordat wij uh, uh, na voor half twaalf even met elkaar praten... kregen we een smsje dat de hal open is. Dat betekent dus dat de ministerraad uh, klaar is. Tevens is overigens ook uh, de uh, fractie van de VVD klaar. Uh, en uh, Stef Blok, de fractievoorzitter, die kwam zojuist naar buiten... om uh, heel kort te vertellen wat er aan de hand was. We hebben... Uh... Ook in deze fractie uh, aangegeven dat uh, de kiezer nu zo snel mogelijk aan het woord is, omdat Nederland uh, snel een doortastende aanpak van de crisis nodig heeft. Dat was kort maar krachtig. Marcel stef Blok van de VVD, uh, nog geen ministers in zicht. Er zijn nog geen ministers in zicht, nee. We staan hier met uh, heel veel journalisten, heel veel collega's... Uh, te wachten totdat zij naar buiten komen. De vraag is of zij dan uh, al gaan melden aan ons... wat het kabinet uh, besloten heeft... of in ieder geval wat zij uh, gaan uh, adviseren aan de koningin. Uh, namens uh, het kabinet vanmiddag zal de heer Rutte op bezoek komen... Uh, bij de koningin. Dat is een, een overleg dat hij uh, elke week heeft. Nou ja, en dan uh, wordt de situatie bij... Um, ja, de koningin neergelegd. Uh, de verwachting is dat um, Rutte het ontslag aan zal gaan bieden bij de koningin. Maar dat vinden we allemaal nu nog erg moeilijk om daar uh, ja, zekerheid over te geven. Want ja, die ministerraad waar dat besproken is, is zojuist afgelopen. En we hebben nog niemand gesproken. Marcel in Den Haag, terug naar radio Garisma van Felix. Dankjewel. Charles Borreman, Charles, we hadden het erover dat er binnenkort weer verkiezingen komen. Ja. En dat zal nog wel even duren, trouwens, maar tegen die tijd moeten politici zich toch voorbereiden op wat ze dan allemaal gaan zeggen, wat ze gaan vertellen. Er zijn spin -doctors voor, uitstraling is heel belangrijk. Ja. Wat voor talenten moeten ze nog meer hebben? Je moet een goed spreker zijn. Dat, uh, dat is eigenlijk een, uh, ja, dat is in waarheid als een koe, maar uh, ga terug in het verleden. Uh, begin maar ergens bij Adolf Hitler en eindig maar ergens bij Barack Obama. Het, is, het zijn twee uitersten, maar in ieder geval het zijn allemaal personen die uh, heel goed kunnen spreken. Ook in Nederland hebben we dat gezien met Frits Polkestein, Hans Wiegel, Wouter Bos. Allemaal uitstekende sprekers. En die ook in staat waren om werkwinst te boeken met hun toespraken. Die konden echt mensen dusdanig voor zich winnen uh, dat ze daarbij verkiezingen wonen. En ik sprak net Laurent Chambon, de socioloog uit Frankrijk, over de Franse verkiezingen, ja. over Sarkozy. Ja. Die had een vulgair taalgebruik op sommige ja. momenten. Ja. Moet je wel de taal van het volk spreken of hoe werkt dat? Je moet wel de taal van het volk spreken. Uh, wat dat betreft wordt er veel over geklaagd dat het natuurlijk allemaal simpel en compact moet. Maar klare taal is wel heel erg belangrijk. Je moet die boodschap ook simpel houden, je moet het compact houden. En heel belangrijk is, je moet de boodschap heel erg vaak kunnen herhalen. Want het moet echt landen bij de kiezers. Dus hoe ziet de ideale lijsttrekker er anno 2012 uit, Charles? Uh, dat is een mediachynieke man of vrouw... die bereid is actief met nieuwe media om te gaan... geholpen wordt door een slimme spindokter, goed, makkelijk spreekt, ook in een debat... en zijn of haar boodschap in heldere, klare taal kan overbrengen... en bereid is deze boodschap net zo lang te herhalen... tot de verkiezingen uiteindelijk gewonnen zijn. Dus dan denk ik bij de volgende, aan de volgende personen voor 2012. Pechtold, Roemer, Rutte... Samson en Wilders. Je hebt het gehoord van Charles Bormans, hij is reclameman... en marketingdeskundige, en is de volgende week weer. Ja, met dag ook? Nou, je moet wel werken, <laughs> toch of niet? Ik denk het wel, ja. Ja, op de ene van nou, de manier moet je, week je week moet komen. Okay. En zomaar een greep uit het tv-aanbod van vanavond. De Slag om Nederland zoemt in op de vraag... gaat de geplande nieuwe wijk, het verloedende centrum van Heerlen redden. Architect, gemeente en woningbouwcoöperatie zijn voor de bouw... maar winkeleigenaren zijn bang dat ze klantiezen verliezen. Om vijf voor half negen, op Nederland 2. Om tien uur is er op RTL 7 de documentaire nummer 14, Johan Cruijff. Geregisseerd door Maarten de Vos en geproduceerd door schoonvader... en toenmalig Zaakwaarnemer van Cruijff, Cor Kosten. Documentaire stamt uit 1973. En nu nog maar eens een keertje vanwege de 65e verjaardag van Cruijff, woensdag. Sommige dingen blijven leuk met veel archiefbeelden... en wedstrijdfragmenten uit de beginjaren van de meeste. Morgen trouwens weer een kf 50 minuten lang herinneringen aan... en anekdotes over KF van sportmedewerkers met nog meer mooie beelden. Morgen om vijf over elf op Nederland 3. Lunch zo meteen met Frank du MT Klerenje Polak komt uitleggen waarom ze stopt met uh, Buitenhof en uh, Waan van de Dag. Volksland had een aardige primeur. staat een beetje weggestopt in de krant. Filip Remarkt, de komt uitleggen waarom. Um, en we spelen weer een uh, nieuwe ronde van uh, de Nationale Nieuwsvis. Dat zometeen allemaal in lunch. Lunchprogramma dat begint om kwart over twaalf deze zender. Surf naar de gids.fm. Tot morgen, meneer. We waren zo goed als klaar. En nu is helaas duidelijk geworden dat Wilders voor die verantwoordelijkheid wegloopt. En dan kwam ze ook terug met de boodschap: Ik krijg dit niet door mijn fractie. En dan is het natuurlijk vreemd dat het in die partij op het allerlaatste moment uiteindelijk aan politieke wil ontbrak. Een van de dingen die door mijn hoofd ging was: Ik heb er geen pak aan voor een persconferentie. Ik deel geen zwarte Piet uit, de heer Verhaag en Rutte. Er tekende zich een pad af waarlangs wij met elkaar zouden kunnen gaan. Maar wat niet kan, kan niet. Het is nu definitief gebroken, dat is wel duidelijk. Ik kan mijn kiezer recht in de ogen kijken. Verkiezingen ergens in september of oktober. Verkiezingen is natuurlijk een voor de hand liggend scenario. Ik denk dat de kiezer niet moet spreken. We ontkomen er niet aan om zo snel mogelijk verkiezingen uit te schrijven. Maar dat betekent in ieder geval dat Nederland een nieuwe start kan maken. Radio 1, het nieuws van alle kanten. En dan houdt het op.